van mijn keukenprinsesje, en zij heet Joke! Joke, stop toch met koken, kom uit de keuken, mijn lieve Joke, stop toch met koken, kom uit de keuken, want ik wil gezellig samen met je neutronen, stickers, op mijn nieuwe tas gaan plakken. Joke stond te koken, ze maakte een soufflé En ik mocht haar niet helpen, dus ik keek naar de tv Ze stond niet op de letter en vlam sloeg in de pan Dus gingen we een frietje halen, ja dat komt ervan En ik zei Joke stop toch met koken Kom uit de keuken, mijn lieve Joke stop toch met koken want ik wil gezellig samen met je neutronen mijn stekkers op mijn nieuwe tas gaan plakken. Ik ging met Joke eten in een pizza restaurant. Want thuis had zij soufflé gemaakt en die was aangebrand. We vroegen om de rekening.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 camping in de buurt van saint -Tropez. en Joke wilde koken ze had zin in een soufflé ik vroeg of ik kon helpen maar ze zei nee dat doe ik en binnen twee minuten stond ons steentje in de fik en ik zei Joke stop toch met koken kom uit de keuken mijn lieve Joke stop toch met koken kom uit de keuken